CFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM, met, met nu, vrijdagavond live. Terug in Hotel Hoogland waar wij bezig zijn met het kunst- en cultuurcafé van ZFM op vrijdagavond. Oh, okay. uh, we stellen poging in het werk om uh, een verbinding te krijgen met Sinterklaas. Want we hebben nu al een mooi liedje van hem gedraaid van hij komt, hij komt. Maar ik hoor wel geruis op de achtergrond. Dat lijkt een zee wel. Bent u daar Sinterklaas? Ik hoor, ik hoor iets in de verte. Maar ik denk dat ik verbinding kan hebben, kan dat? Ja, het zou best kunnen dat u... En, uh, bent u al in Nederland eigenlijk? Nou, nee, nee, nee. je? Okay. Op, op dit moment zijn wij ergens bij de Belgische kust. Ik ben vanmiddag nog even bij mijn fans geweest in België, uh -huh. in Oostende, En uh, daar heb ik namelijk allemaal fans zitten. Want die vieren mijn verjaardag echt op de dag dat mijn geboortedag is. Hè. Dat is dan op 6 december. Uh -huh. Maar goed... Uh, ik, ik hoop dat het een beetje overkomt. Uh, het is natuurlijk een erg vermoeiende tijd op het ogenblik. Want ja, u begrijpt natuurlijk wel dat zaterdag komen we in uh, Nederland en als zondag in Zandvoort. Het zit vol. Vandaag. Het zit vol, ja, ja. ja. Ik hoor, ik hoor uh, volgens mij staat er een uh, aardige golfslag. Nou, weet u... Of, of mag ik daar niet over praten? Ja, daar mag u best over praten, maar ja, kijk... Het hele jaar door oefenen wij. En dan zult u zeggen, ja, waar oefen jullie dan? Wij hebben een zeesimulator in mijn paleis staan. Ah, en een, een soort golfslagbad. Ja, Zijenbad. zoiets dergelijks. En daar gaan we dus regelmatig in. En de golven kunnen niet hoog genoeg zijn. Dus wat dat betreft zijn we voorbereid. Alle pieten moeten zo'n cursus volgen. Dat is verplicht. Dus wees niet bang. Wij komen absoluut... En ik denk zo, als we even kijken, dan zullen wij, nou dus vannacht, morgenochtend vroeg, zullen we Zandvoort passeren. En dan denk ik dat wij door het, hoe heet dat, dat Noordzeekanaal, net zo, al die mensen daar, net zoals toen bij Seo Amsterdam, zullen al die mensen ook wel zijn, denk ik. Denk u ook niet? Ja, ik heb geen idee, ik, uh, ik sta eigenlijk nooit zo vroeg op. Nou maar goed, ik ben daar dan en dan steek ik de, dat water over, de Zuiderzee steek ik over. Zo noemen we hem vroeger, ja. Wat zeg je nou? Zo noemen we hem vroeger. Vroeger? Ja. Is dat zeker lang geleden? Hij, het heet nu al een tijdje IJsselmeer. Oh, dat staat in mijn kaart. Piet, Piet. Ja, het staat in mijn kaart. Verkeerde TomTom. -tom. Hey, nou, dat heb ik ook niet, al die moderne dingen. Maar goed, ik ga dan met mijn pakjesboot, pakjesboot 12... Toen mm -hmm. kom ik ook om 12 uur, dat is altijd zo goed nieuws, ik in Harderwijk aan. Harderwijk. Daar kom ik dan voor het eerste middel en daar kom ik ook rechtstreeks op de televisie. En misschien is het leuk om te weten dat het de 46ste keer is dat ik rechtstreeks live op de televisie ben. En de eerste keer, dat was nou al ja. In, in 1964 en toen was het op zwart-wit en bij Pieter vond het dat helemaal niet, nee. want ze kwamen niet uit. Die vinden niet op, nee. Nee, ja. dat is het en dat is het probleem. Maar... Zouden ze daarom kleurtelevisie hebben uitgevonden, ja. denk u? Nou, in ieder geval één ding is zeker: die jongens die vinden het hartstikke spannend. Ook daar oefenen we wel op. Ze worden, nou ja, toch wel een heel klein beetje nog gesminkt. Dat, dat, Kleurrijker over te komen, maar in zijn algemeenheid vinden die jongens het wel leuk. Dus dan komen wij in, in Harderwijk aan, en dan dezelfde nacht verhuizen we alweer, of verplaatsen we ons alweer naar richting Zandvoort. Ja, u, gaat, u komt met de redboot, hè? Meestal. Nou, ja, ja. Maar ziet u daar niet tegenop met dit? Ik heb net nog eventjes naar buiten gekeken, maar er staat wel een bak schuim voor de nou, kust. Nou, ik zeg al, die ze-simulator die, die lost wel wat op, maar nogthans, het overstappen op zo'n boot, dat is het allermoeilijkste. Oh, ja. En nou kan ik natuurlijk wel zeggen als Sinterklaas, als goedheiligman, maar meneer de kapitein, daar heb ik niks mee te maken, ik stap over, maar hij heeft de verantwoording voor mij. Dus als hij zegt nee, en ik zeg ja, dan zegt hij toch weer nee, en dan stappen wij niet uit die boot. Dan komen we op een andere manier, maar mm -hmm. we komen in Zandvoort. Mm -hmm. En dat is dan, ik dacht, wit, 12 uur. Ja, zondag tot mm -hmm. 12 uur komen wij. Want Sinterklaas, hoe is dat gegaan met die storm? Ik bedoel, uh, dat ja. lijkt me toch niet echt uh, heel prettig, ook nou, voor kijk, de pieten die misschien zeeziek worden? Ik zit in de kajuit, diep in de kajuit en daar valt ik wel mee. Maar er zijn pieten bij, dat wil ik niet weten. Die worden wind. Ja. ja Kun je je voorstellen? Ja, ik kan me wordt... goed voorstellen. Ja. En, daar ik... en, daar... en Daar heb ik zo mijn zorgen over. Ja. En dat moet dan allemaal weer gereg... Gereg... Ja, geregeld worden voordat we zondagmiddag om twee uur daar komen. En dat is altijd zo'n feest. Hè? Weet u, ja, ik wil toch nog wel iets zeggen. Ik verheug mij altijd op Sint Maarten. Hoe dat zo? Nou, heel simpel. Als Sint Maarten is geweest, de zaterdag daarop volgend, is het altijd Sinterklaas. Dus weet, als mijn vriend Sint Maarten jarig is, dan weet ik, ik ben daarna ben ik gauw in Nederland en dat klopt weer. Alleen ja, gisteren was het natuurlijk verschrikkelijk weer, ja. dat vind ik wel jammer. Maar ik hoop wel dat wij zondag een beetje redelijk weer hebben. En dan hoop ik dat wij ja, aankomen op de rotonde, denk ik. Daar staat mijn paard. Ja, Americo. Americo, Americo dus, oh, dat is zo fantastisch. Mijn, weet u nog, mijn oude paard, die heb ik nog altijd en die staat in het paleis in, in, in uh, Spanje. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar dat was majestuezo. En majestuezo, ja, dit woord zegt dat al natuurlijk. De, de, de, gewoon de majesteit onder de paarden was dat. En daar weet ik nog altijd zoveel van. Hij is met pensioen. Alleen het enige is... ...op zijn pensioen wordt niet gekort. Gelukkig maar. Ja, ja. Dat is absoluut de feit. Ja. Weet ja. Rutte dat ook? Wie is hem Rutte? Oh, die komt u nog wel tegen. Ja, ja. Van nou. mij mag je in de zak. Ja, nee, naar Spanje. Ja. Dus, dus zo is het ongeveer. Sinterklaas. Sinterklaas. Er uh, gaan al eeuwenlang allerlei verhalen over u in de rond... Maar kunt u nou de luisteraars... hier zien mij nou eens een keer het echte verhaal vertellen? Ja, ja. Hoe lang hebben we tijd? Meer? Nou, begin maar. Ja, ja. En als het te lang duurt? Dan, dan kappen dan we wel af. Dan moet u luisteren. We rijden wel een liedje. <laughs> moet u luisteren, meneer Thomas. Um, dat over dat leven hem, van, van, van die, van die Sinterklaas... ze zijn natuurlijk verschrikkelijk veel verhalen. Maar... Ik... Um, ik ben geboren... ...in 270-naar Christus, of 240-naar Christus. En ik was bischop van Patera. Patera. Dat is in Dysië, dat is een hele kleine uh, gemeente. was vroeger zelfs Griekenland, tegenwoordig weer Turkije. En daar was ik bischop van Myra. En iedereen heeft het dus inderdaad over de bischop van Myra... Alleen het probleem was, ja, als je oud wordt ga je toch wel een keertje dood en toen ik stierf, En hebben ze in 342 mijn stoffelijk overschot, hebben ze stiekem overgebracht naar de Italiaanse stad Bari. En dat was in Sicilië. Dus in Italië. Net wel, hè, in Italië. Dat was een koninkrijk. En de koning daar... Dat was ook Karel Vijfde. Die had een zoon, dat was Philips II. En die erfde, toen Karel doodging, Spanje en de Nederlanden. En toen dacht men, ook dan daarom is het Spanje geworden. Dat zegt men altijd. Neem niet weg dat mijn zomerverblijf wel in Spanje is. Ik wil wel zeggen dat het in Castilië is. Dat is in een heel groot klooster. Van de Sierra de Coaduara. en dat is in de bergen in het binnenland. Expres zeg ik verder niets, want anders komen we te veel toeristen, want wij hebben onze rust nodig in die periode dat wij ons voorbereiden op de volgende komst naar Nederland. Ik kan me voorstellen, want u werkt natuurlijk knoerd hard. Het is uh, weer of geen weer, storm of geen storm, het dak op, het paard. En ik heb er inderdaad, denk ik, totaal geen beeld nee, van. Nee. Gelukkig maar. Ik zal het ook niet allemaal vertellen. Ook. Dat, dat lijkt mij ook niet dan zo goed. komt de Arbo-dienst de hoek om. Nou, niet alleen de Arbo-dienst, maar ik heb ook nog de situatie van de ABBZ en ik wat van afkortingen allemaal. En dat zit die meneer Rutte geloof ik mee in zijn ja, maar Hij kan er beter mee in zijn maag zitten dan ik. Maar goed. Uh, ja, dus, dus dat is mijn verhaal en, en ik kwam dus dit jaar weer uit Spanje en met de, de, de pakjesboot nummer 12. Ja. Nou staat u bekend als de goede kindervriend die uh, presentjes uitdeelt, maar ik meen mij te herinneren dat u vroeger eigenlijk helemaal niet zo'n aardige man was. Ja, ja, wat heet vroeger? Dat de kinderen wel eens een keer een flinke heks konden krijgen van nou, die Pieten. Dat vind ik toch wel heel erg veel hoor, meneer Van Hendriksen. Uh, ik vind, uh, nee, dat is verleden tijd en natuurlijk is er wel eens wat gebeurd met die Pieten. En die Pieter die selecteer ik niet hoor. Ik selecteer Pieter niet. Dat doet een ander voor mij. Daar heb ik een bureau voor. En die Pieter die selecteren Pieter. Nou dan heb je natuurlijk wel eens dat er een verkeerde Piet wordt Dat oh, het gebeurt bij de PVV Ja, Er oh. zit er ook wel eens een verkeerde tussen. Ja, in het verleden. Ja, ja, ja. ja. Dus dat betekent, dat wordt ik... nog onderzocht? Oh, gelukkig. Nou, maar dat is dus bij mij Pieter ook zo. En, maar het uh, de, de punt is. Dat, ja, wij zijn inderdaad wel eens een keer iets over de streep gegaan, maar tegenwoordig met het feest van Sinterklaas is het een feest voor mijn fans. Mijn lieve kleine fans, en die ben ik altijd erg dankbaar dat ze mij op die manier binnenhalen. En weet je wat het leuke is? Misschien mag ik dat even nog vertellen. Het is misschien wel erg een bijzonder verhaal, maar er komen allemaal van die, van die Sinterklaas liedjes, hè? En een van die Sinterklaasliedjes. die is geschreven door meneer Heijen in Amsterdam. Jan-Pieter Heijen? Ja, 1840 geloof ik. En moet Ook de uitvinder van de brandweerspuit. Nee, nee, nee, dat was zijn broer. <laughs> maar u moet zich voorstellen, die meneer Heijen, die zit op de Prinsengracht in Amsterdam. voor zijn huis een hele grote, grote kastanjeboom. en het is november, de bladeren zijn afgevallen. en hij kijkt naar het huis en hij zegt: hé. Hey, Zie de maan schijnt door de bomen. Zo begon het. Nou had, die, nou had de meneer Heijen weer een stelletje van die koters, een stuk of tien, en die begonnen te schreeuwen. En hij zei: Wakkers, oud u wilt, raas. Papa, waarom zeg je dat nou nog niet? Hij zegt: het heerlijk avondje is gekomen. Oh, zeiden die kinderen het avondje van Sinterklaas. Nou, zo komt een liedje tot stand. Zo so simpel. Tegenwoordig zijn ze wel veel beter van inhoud. En dat liedje wordt nog steeds gezongen. Maar goed. In. Uh, ja, bent u eigenlijk tevreden over hoe uh, het Sinterklaasfeest tegenwoordig wordt gevierd in Nederland? Ja. ja. Ik herinner mij Ik... nog in mijn jeugd dan. Zo uh, half november werden alle etalages van de winkels veranderd in Sinterklaaspaleizen. En overal hingen pakketjes en metertjes. En tegenwoordig zie je alleen nog maar kerstversiering. Ach, ik heb natuurlijk ook wel stiekem vroeger gekeken. En als ik dan die, die mooie etalages zag van de wei, het was een juweel zo, ook die mooie treintjes en zo. Ach, en tegenwoordig, die meneer Heijn, die begint al vroeg met zijn, met zijn letters en... Pepernoten. Pepernoten, dat ja. Het zijn die, die, die, die, die kruidnootjes, dat is ook iets verschrikkelijks. Maar ik vind dat wel jammer. Ik vind namelijk... Ze proberen alleen maar aan mij te verdienen. En ik ben een sint, een goed heilig man, en die laat niet aan zich verdienen. Ik verdien zelf niks. Het enige wat ik verdien, of misschien heb verdiend, dat is een plaats boven. Maar verder heb ik nooit wat verdiend. De eeuwige roem, want wie Met kent u nou de, niet? De eeuwige roem, dat mag u zeggen, maar de eeuwige roem, ik vind dat heb ik boven ergens verdiend. En... Dat wil ik altijd wel doorgeven aan mijn fans. Dat vind ik zo belangrijk. Maar wat was uw vraag over je? meneer Hendricks, geloof ik? ik. Ja, zoiets. Uh, nou ja, of u zich niet verdrongen voelt door de Kerstman. Oh ja, oh ja. Nou, laat ik eerst beginnen. Die Kerstman, dat is natuurlijk een stuk gehad. Ik vind dat. dat die man die rijdt maar op een of andere damhert hier door Zandvoort. Dus <laughs> We hebben er genoeg. Genoeg van. Ik kom gewoon echt op mijn schimmel binnen. Dan is het zo dat hij geen achterban heeft. Ik heb allemaal fans. Niet alleen hier, maar ook in andere landen. En die kerstman, die, die, die, die dat is weer iets die overgewaaid is... Zoals er nog meer van die dingen overwaaien naar Nederland. En dan denk ik men altijd van, nou, die Sinterklaas, dat moet toch iets zijn wat zo ingeburgerd zou moeten worden. En ik vind nog altijd dat Sinterklaas niet in de plaats mag staan van Sinterklaas. Laat staan dat die Sinterklaas beseft dat hij geboren is nadat eigenlijk... Van die Zanker Klaus, want het is het Kerstfeest. Uh, gehoord heeft. En Dat is het feest van het Kindje Jezus en daar moeten wij met z'n allen Sinterklaas voor op aan blijven denken. En die Zanker Klaus die mag voor mij de, ja, de, boom. de boom in. de rug op. De kerstboom in? Nee, die boom, de Oké. Het cinemaanschijn door de bomen. Heeft u hem ooit ontmoet? Die Zanker Klaus? Ja. Ik zou niet winnen. Je zou niet nee. willen. Nee, ik nee, dacht nee. dat jullie vrienden waren. Nee, nee, per se niet. Nee, in zo'n aangeklede klok die daar dan <laughs> gewoon Nee, daar kan ik geen vriend van zijn. Maar ik hij ben... doet ook een heleboel goed. Hij geeft ook cadeautjes. Kinderen ja, ja. mogen ook op zijn schoot zitten. Mogen ja, voor ja. hem zingen. Het is een beetje ja, hetzelfde. Nou, maar het is, kijk, het is niet. Kijk, hij heeft, al hij heeft de titulatuur van Goed man niet. Daar beginnen we al mee. Hij is geen bischop geweest. Een of andere, Ja, dat mag ik niet zeggen. Aangegleden aap. Maar goed, dat mag ik niet zeggen. Maar hij verdrinkt mij nooit. Dat staat als een paal boven water. Sinterklaas, uh, we wilden nog een liedje laten horen. Is dat goed dat u even een glaasje water neemt? Ik hoor nou, onze, we mogen nog heel even doorgaan, uh, hoor ik van de technicus. Als, als, ik weet niet als u een Sinterklaas liedje Nou, Dan hoor ik dat wel graag, wat het is. Ja, dat is... Een, ik weet niet... Heeft u een GSM eigenlijk? Nee, ik weet niet wat dat is. Wat is dat? Nou, er is een, er is een liedje namelijk dat Sinterklaas een GSM heeft. En dat is, ja, is een uh, telefoontoestel zonder draad. Dat stop je in je zak en dan kan je vanaf, de hele, vanaf elke plek van de wereld kan je bellen. En uh, er is daar tegenwoordig een liedje van. Dat vind ik ook zo oh. vreemd. Die, al die sinterklaas die tegenwoordig ontstaan. Zullen we het u even laten horen? Ja, graag. Mijn zak en het barst van de files met dat glazen rug. Sinterklaas, Sint heeft zijn eigen gsm. Ja, ik, ik, ik U moet met uw niet. tijd meegaan. Ja, maar die pieten die gaan met de tijd mee. En ik vind dat ik dat niet hoef te doen. Ze zeggen ze tegen mij, Sinterklaas, wil je twitteren? Ik zeg, nou, hou nou toch op. Wat ja. is dat nou weer twitteren? Ja. <laughs> Het komt wel voor in hun, in hun opleiding. Hè, want die jongens die moeten opgeleid worden. Ze hebben tegenwoordig zo'n cursus die, die opleidt tot... Een in in soort inburgeringscursus moeten de jongens volgen, want anders dan mogen ze niet met mij mee. Een inpieteringscursus? Ja, zoiets ja. dergelijks. En dat, daar komt Twitter in voor mij. Ik moet je niet aan mij vragen wat Twitter is. Heeft ja. u toch manen. de hoofdpiet voor, Sinterklaas? Ja, sowieso. Die je moet het. dat toch allemaal ja, regelen? Zo'n techneutenpiet. Ja. Er is een oud-Hollands gezegde, een kinderhand is gauw gevuld. Maar wat vindt u nou tegenwoordig van die verlanglijstjes? Nou... Allereerst zou ik eigenlijk willen zeggen dat als jullie zondag op de rotonde zijn, dan moet je gewoon eens even kijken naar die lieve kleine kinderhandjes, die knuisjes, die dan vol zitten met pepernoten en allerlei andere dingetjes. En dat is toch zo. Weet u dat dat het moment van de dag is wat ik het mooiste vind? Ja, en dan die verlanglijstjes. Ja. De kleintjes zelf, die maken vaak van die, van die ik zou zeggen. Kinderlijke openheid bij het verlang, meisjes. En dan zie je de vragen van een Lego en een pop en autootjes. Maar soms, soms een enkele keer is het wel iets heel bijzonders. En wat zou jullie denken van een lijstje van een meisje? Wat vroeg om aan mij als Sinterklaas, Sinterklaas kunt je zorgen voor een boertje. Als dat niet kan, een meisje, een zusje mag ook wel. Nou, toen heb ik aan de Piet... De Sinterklaas, daar ik het oud voor, hè? Nou, ik heb op Piet gevraagd om het op te knappen. Dus ik kijk wat ik te zeggen doen. En er was er ook eentje, een meisje die vroeg om een boa-constructor. Oh ja, dat een slang. En toen heb ik gezegd tegen de Piet, zoek jij hem nou maar uit. En hij heeft een of andere gevonden. En ik bleek midden in de rooster te zitten. Dus. Maar ja, dat, dat zijn van die dingen die je toch elke keer weer goed gelukt. En dan ja, die andere verlanglijstjes. Wij als Sint en de pieten zeggen altijd, wij moeten bescheiden blijven. En dat zijn wij ook. Alleen, de ouders die vinden dat ze dan allerlei andere cadeaus erbij stiekem bij moeten doen. Van de Sint. Maar de Sint probeert nog altijd in zijn bescheidenheid naar buiten te kijken En dat doen wij dit jaar ook weer. Sinterklaas. <coughs> Zegt de naam Dick Maas u iets? Dick Maas, Dick Maas, ja. Ja. Weet u? Is dat niet die man van die Sinterklaasfilm? Ja. Oh. Ja, ik ga weer een, weer, weer een geheimje vertellen. Maar misschien dat dat uitgeknipt moet worden, dat weet ik niet. Nee, we zijn live, dus. Ja, oh, kan we niet knippen. praten. wel. maar. Nou ja, dat is het moeilijk. Maar sinds kort heb ik van die undercover. Oh, ja. En die zijn bij die filmvoorstelling geweest. Die kwamen terug wit, wit, weggetrokken. Die zeiden, dit, is zo erg. dit kan echt niet. Als hij dat nou zou willen doen, dan mag hij dat doen. Maar dan maar ergens in januari of zo, wanneer de sfeer van Sinterklaas bij de kleintjes weg is. En dan heb je ook nog... Dat zo'n film wordt gekeurd. En dat wordt dan gekeurd door een of andere commissie. Ik weet niet door wie, maar zo'n reclamecodecommissie. Nou, ik vind als die wijze mannen in Den Haag. op cultuur willen bezuinigen. dan moeten ze maar gauw die commissie beschappen. Want Ik vind de uitkomsten van zo'n. gaan ijskoud zeggen: van dat is. Uh, die, die, dat affiche. ...is geen inbreuk op het leven van Sinterklaas. Nou, ik vind het wel. Dus ik voelt tegen... zich persoonlijk aangesproken. Weet u, weet u meneer, meneer Tom en mevrouw Yvonne... ...jullie hebben toch ook een Cineas in Sanko? Ja. Ja, ja. Als die nou eens een echte Sinterklaasfilm zou gaan maken... ...en die uitzenden. Uit Want op het ogenblik dacht ik dat er een Sinterklaasfilm is... ...in, in het concertgevraag... In in het, in het, in het, ...hoe ik het? Circusgevraag. Dat is Sinterklaas en het geheim van de pakjes. De pakjesmysterie. Kijk, dat is een film wat aanspreekt bij de kinderen. Ja. Maar zo is het niet. Dus, nou kun je nu zeggen. Gaat hij gaat mee in de zak, nou, Dick Maas? Ik, dat wil ik net zeggen. Je zou het eigenlijk willen doen. Maar op het moment dat ik begin te vertellen dat hij in de zak gaat, krijgt hij er veel te veel reclame voor, voor die film. En dat wil ik niet. Verder vind ik. Die zak hier is voor cadeautjes En niet maar zulke figuren die een cadeau zijn, maar geen cadeau voor ons. Sinterklaas, het is al uh, volgens mij voor een oude man een beetje bedtijd aan het worden. En wij moeten nog een, met een andere gast praten. Uh, misschien dat u uh, graag naar de kooi wil. Nou, ik wil eerst eigenlijk nog een, een slokje... Pinotinto, Tinto emisentio drinken, voor ook voor gezondheid. Maai. En dan, ja, je had het over verlanglijstjes. Ik heb ook nog één verlanglijstje. En wat dat verlanglijst inhoudt is dat het feest van mij tot een lengte van jaren gevierd mag worden. En hoe doen we dat? Heel simpel. En ik hoop dat u dat wil overdragen. Dat het Sinterklaasfeest de plaatsen is op de lijst het nationaal cultureel erfgoed van Nederland. Adieu. Wanda Snoddy. Sinterklaas, we zien u zondag in Zandvoort. Hartelijk bedankt en bedank ook de communicatie Piet, want de communicatie was perfect geregeld ja. met Roy Halderman van onze kant. Dus groot compliment voor de communicatie Piet. Kom, ik zoek mijn dekmetje op. Goed, oké, okay, wel rustig. Ja, kom ik uit Spanje, in Nederland weer aan Men ziet men dan met Sinterklaas al op de stoomboot staan Met honderdduizend pakjes op mijn rug door heel het land En als ze mij niet kennen, geef ik iedereen een hand Ik ben een zwarte P, maar heb een witte L Heb een witte L, heb een witte L Ik ben een zwarte P, maar heb een witte L als je die niet lust, je moeder lust hem wel Ik heb naast al die pakjes ook snoepgoed in mijn zak Handen vol met pepernoten strooi ik met gemak Maar ook chocolade letters, ja het hele alfabet Maar toch is er maar één op mijn verlanglijstje gezet Ik ben een zwarte P, maar heb een witte L Heb een witte L, heb een witte L Ik ben een zwarte P maar heb een witte L En als je die niet lust Je moeder lust hem wel Ja, elke pakjesavond komen wij weer op bezoek Ik ga dan met de Sid mee En die leest dan uit zijn boek Wie zoet is, die krijgt lekkers En wie stout is, krijgt de roe Maar toch is ieder jaar die witte L Weer een taboe Ik ben een zwarte P Maar heb een witte L Heb een witte L Heb een witte L Ik ben een zwarte P maar heb een witte L, en als je die niet lust, je moeder lust hem wel. Hij is een zwarte P, hij heeft een witte L, hij heeft een witte L, hij heeft een witte L. Hij is een zwarte P, hij heeft een witte L, en als je die niet lust, je moeder lust hem wel. Ik ben een zwarte P, P, P, P, P. ja en dat is best oké. Okay.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 Live vanuit Hotel Hoogland. En we zijn helaas alweer aan de laatste gast. En tegenover ons zit Jan Hendrik Veenkamp. En hij is een zeer speciaal beroep. Dat moet ik even opzoeken, want dan ben ik even de kluts kwijt. Stembevrijder. Ja. Vertel, wat is een stembevrijder precies? Uh, ja, wat is een stembevrijder? Het is dus inderdaad, het is wel een uh, pittig woord, uh, vind ik uh, zelf. Het is wel een mooi Nederlands woord, zei pas iemand tegen me. Dat uh, is op zich ook wel weer een verdienste. Uh, soms zeg ik tegen mensen, van, uh, als ze vragen wat ben je, uh, zeg ik stemcoach. Uh, omdat dat misschien wat bekender is. Maar stembevrijder is een woord wat uh, via Jan Korti in Amsterdam uh, in het leven is geroepen. Um, ik heb bij Jan Korti heb ik de opleiding Ode aan die Freude gedaan. En um, dat is uh, een opleiding waarin je uh, mensen gaat begeleiden um, in het uh, gebruiken van hun stem. En dan met name doe ik het via zingen en klank. Uh, het gaat dus niet over het uh, leren zingen van, van liedjes um, in de traditionele zin van dat gaan we goed inoefenen. Maar het gaat erover van dat ik jou uitnodig om... Uh, meer en meer met, met uh, jouw eigen klank naar buiten te komen. Daar gaat het over in, uh, in stembevrijding. Even terugkomen op Jan Korti. Wie ja. is dat? Jan Korti is um, een man die al jarenlang uh, mensen aan het zingen brengt. Hij is... Uh, uh, nu in Amsterdam. Uh, daar heb ik ook die opleiding gedaan. En uh, bij hem, ik ben bij hem terechtgekomen via uh, mantra zingen. Okay. Dat uh, doet hij in de Amstelkerk nu in uh, Amsterdam één keer in de maand. Er uh, is enorme belangstelling voor. En toen ik uh, daar kwam was dat nog in het Bethanië-klooster... Uh, vlakbij de Nieuwmarkt in het centrum. Prachtig. Uh, vlakbij de buurt, uh, waar dan... Ja, mantra's zijn, uh, zeg maar, spirituele liederen. En um, dat, ja, dat kon hoor je meer en meer. Uh, ik, ik begeleid zelf ook mantra zingen. En um, goed zo ben ik bij hem terechtgekomen. En dat beviel mij zo goed dat ik sindsdien daar altijd ben uh, gebleven. Uh, ik kom daar nog steeds um, op de vrijdagavond. En ik geef dan zelf voorafgaand aan dat mantra zingen een workshop Lijf en Stem. Als een soort warming-up voor het zingen. Ja. Okay. En um, Jan Korty ging op een gegeven moment een opleiding starten, Ode aan die Freude. En uh, dat sprak mij heel erg aan, uh, zoals hij dat introduceerde. En dat ben ik gaan doen. En um, dat heeft erin geresulteerd dat ik, om een lang verhaal kort te maken, mijn baan als docent in het onderwijs vaarwel uh, heb gezegd. En mij sinds twee jaar uh, helemaal richt op uh, het stemwerk, op stembevrijding. Wat voor les gaf je in het onderwijs? Um, ik ben in rond 2000, ik kom oorspronkelijk uit de hulpverlening... ...in rond 2000 ben ik in het onderwijs gaan werken voor uh, uh, Nederlands als tweede taal. Dus ik heb uh, groepen oudkomers mm -hmm. uh, in Zaandam bij het regiocollege uh, nou ja, Nederlands als tweede taal... Uh, dus dat is voor buitenlanders ja. uh, en, ja, met heel veel plezier. Maar op een gegeven moment uh, toch steeds uh, minder plezier. En uh, toen, toen is dit uh, op je dit in weg beeld kwam. gekomen. Ja, ja, ja. Ja. Wat is het verschil tussen stembevrijden en logopedie? Um, ja, er is heel veel verschil. Ik denk dat uh, bij logopedie, daar weet ik helemaal niets... Heen zo heel veel van, maar gaat het uh, is toch meer een technische benadering, waar denk ik iemand heel veel uh, specialist is in, in, in alles wat met spraakorganen en articulatie en dergelijke te maken heeft. Um, bij stembevrijding gaat het erover dat, uh, dat ik jou uitnodig uh, om zeg maar met de eigenheid van, van jouw stem, want ieder mens heeft een unieke stem. Uh, dat horen we ook heel goed van elkaar. Van, de stem is eigenlijk het instrument wat het meest dichtbij is. Mm -hmm. ik kan, uh, hè, als je mij een beetje kent, dan kun je horen dat ik nu een klein beetje zenuwachtig ben. Of dat ik gehaast ben. Of dat ik uh, het probeer mooier te maken dan, dan het allemaal is. Uh, dat soort nuances, zonder dat we ons bewust zijn, horen we allemaal in de stem. Um, en wat ik dus doe, is uh, mensen proberen op hun uh, gemak te stellen. En um, uh, zich veilig te laten voelen. Ik werk veel met groepen, dat vind ik het leukst. En um, dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik ben de hele dag aan het werk geweest in Amsterdam. En um, kijk, heel veel met zingen gaat het erover dat, dat we in Nederland in een soort cultuur terecht zijn gekomen... waar dat ook weer presteren wordt... Waar het een performance wordt. Terwijl... Idols en zo, ja. Sector. Ja. Nou, dat, dat is heel leuk, maar er zit ook een hele, hele uh, onechte en arme kant aan. Uh, van als ik jou probeer te imiteren, dan ben ik eigenlijk niet mezelf. En dat, dat op een gegeven moment gaat dat vervelen. Het is veel fijner om iemand te horen zo uh, in zijn, uh, zijn eigenheid. En dus daar gaat het over in Stembevrijding. Van uh, ik heb deze week of deze zomer een cursus gedaan. Zelf ook als deelnemer, waarin we gewoon heerlijk gezongen hebben. Uh, niet om aan het eind een perfecte uitvoering te geven, maar gewoon om het plezier van het zingen. En dat spreekt mij heel erg aan. Is het de bedoeling dat de mens eigenlijk zijn, niet alleen zijn stem, maar zijn lichaam als klankkast gebruikt? Het, dat er een soort ja, schakeling ontstaat tussen stem en, en een gevoel. Ja, ja, ja, dat hoort allemaal bij elkaar. Ik heb, um, ik heb, we hebben onze uh, organen waarmee we dat geluid produceren... maar dat is maar een deel van het geheel. Uh, inderdaad, ik vertel dat heel vaak ook bij, uh, bij een start van een groep. Van, van, mijn lichaam is de klankkast. He, dus um, voorafgaand aan dat mantra zingen doe ik uh, in Amsterdam... bij Jan Korti doe ik een workshop Lijf en Stem, heet dat. Lijf en Stem, dus inderdaad, dat hoort bij elkaar... En uh, dan gaan we gewoon bewegingen doen, veel om je lichaam los te maken, net als je voor, voor sporten bij wijze van spreken doet. Uh, kun je dat ook voor het zingen doen, hè? ieder koor gaat inzingen en uh, wij doen daar dus ook heel veel uh, uh, lichamelijke oefeningen bij. En dat combineer ik graag met klank. Dus alles wat je aan, aan bewegingen kunt doen, kun je meteen gaan combineren met klank. En... Um, het is inderdaad zo, dat zul je altijd zien, als mensen uh, met plezier zingen, dan, uh, dan gaat het lijf ook meedoen. Dan zitten ze niet meer in hun hoofd, maar dan gaat het lijf gewoon helemaal meedoen. Uh, ik, ik Gospelmuziek vind ik bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld ervan. Van, het, uh, het, ik doe ook wel gospelliedjes met mensen en dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan ga je vanzelf mee, uh, mee, mee op het ritme. Wat voor soort groepen heb je? Um, ik heb uh, verschillende groepen. Um, ik heb in Centrum De Roos, dat is in Amsterdam, dat is, uh, daar heb ik vanmiddag ook gewerkt. Dat is een, een, een, heel, uh, een van de grootste centra in Nederland op het gebied van creativiteit. En, en, en, en, en, Waar zit die? Um, die zit in de PC Hoofdstraat, uh, vlakbij het Vondelpark. En naast het Vondelpark een prachtige villa met heel veel uh, nou ja, van alles aan aanbod. En ik zit er ook, ben ik heel blij mee. En daar geef ik iedere vrijdagmiddag geef ik daar een les uh, stembevrijding. Daar kunnen maximaal twaalf mensen aan meedoen. En um, nou ja, daar, daar, dat is een van de plekken waar ik zit. Vrijdagochtend zit ik in uh, een nieuw centrum in Amsterdam, uh, uh, Music Q. Dat is een muziekmakerscentrum, ook uniek in, uh, in Nederland en misschien wel in de wereld. Het is een uh, gebouw uh, met studio's van, van groot tot klein in allerlei maten. En dat is voor mijn werk uh, uh, heel erg uh, aantrekkelijk, want ik heb daar dan een studio en daar kun je zoveel geluid maken als je wilt en, en niemand heeft daar last van. Zulke goede muren. Zo ja. geïsoleerd, ja. ja, het is allemaal geïsoleerd. Er werken daar allerlei bands die opnames maken en orkesten en koren en uh, ik ben daar met heel veel plezier. Kies je bewust voor maar twaalf deelnemers en waarom? Ja. In die opzet van, uh, van zo'n les in, uh, in, in, in de Roos um, is 12 echt wel het maximum, omdat bij stembevrijding uh, ga ik, het is een mix, uh, we zingen gewoon uh, liedjes die je zo meezingt, uh, eenvoudige liedjes, mantra's of, of, of, of, of, of volksliedjes, come together songs heet dat uh, tegenwoordig, uh, er zijn prachtige bundels van. Um, dat en daarnaast nodig ik mensen uit om zeg maar uh, individueel te gaan zingen. En dat is dan niet zingen van een lied wat je kent, maar dat is gewoon uh, kijken van wat er nu uh, in jou leeft en wat uh, via je stem naar buiten mag. Een soort en... creatief zingen in Nou, creatief ja, ook creatief inderdaad. En uh, ik, ik, ik nodig mensen heel erg toe. Uit om het eenvoudig te houden. Hè. Er zijn mensen die ontzettend goed kunnen zingen en die, die, die gaan dan toch weer ja. proberen iets, iets, iets neer te zetten. Met, maar daar gaat het niet gaan over. Het gaat erover dat, dat. Vanochtend heb ik mensen gewoon uh, echt bewust alleen maar één toon laten zingen. En dat zijn mensen die komen daarvoor en uh, die vinden dat spannend. Maar uh, er gebeurt dan heel veel. Dat is uh, ongelooflijk. Zoals? Nou, dat, dat, uh, dat iemand gaat ontdekken dat je dus in het zingen van één toon uh, toch heel veel kwijt kan. Uh, aan emotie, aan, aan, aan intensiteit. Uh, juist doordat het beperkt is tot één toon. En die, die was aan het eind heel erg ontroerd, die man. En wij allemaal die dat ja. uh, meemaakten. En uh, bij een andere vrouw, uh, gewoon door die ene toon maar heel veel kracht en ook heel veel tranen. Dus dat is een, eigenlijk een heel sterk, uh, krachtig uh, manier van werken. Heel therapeutisch. Alleen, ik, daar ben ik niet op uit. Uh, ik, ik heb wel helemaal bagage voor, voor therapeutisch werken. Maar um, mijn achtergrond is psychosynthese. Uh, dat is een, een, een prachtige benadering om met mensen te werken... Om, om, uh, voor persoonlijke groei. Maar het leuke van dit werk vind ik dat je... Iedereen kan geluid maken en iedereen kan zingen. En uh, daarin gebeurt heel veel. Kun je uitleggen wat psychosynthese is? Ja, psychosynthese, het woord zegt het al, synthese, is het samenbrengen van, uh, van, van dingen. En bij psychosynthese gaat het erover dat uh, wij hebben allemaal uh, polariteiten hebben. Tegenstellingen kennen wij in onszelf. Uh, uh, Zwart-wit, uh, sterk, uh, zwak, optimistisch, pessimistisch... Uh, Effectief, uh, helemaal niet effectief. En waar het over gaat is dat, uh, dat je die verschillende dingen in jezelf gaat aan het licht gaat brengen. Gaat onderzoeken. Uh, ontdekt hoe dat allemaal zit. En dat je uh, vrijheid gaat vinden, winnen in het kiezen van, uh, van, van waar jij je mee verbindt. Als jij altijd gehaast bent dan is het misschien fijn om die, dat verlangen in jou om ook eens een keer achterover te mogen zitten... Wat meer ruimte te geven. En op een gegeven moment kun je dat bij elkaar brengen. En dan kom je misschien bij een, uh, een houding van uh, je langzaam haasten. Die zeer effectief is. Ja. Leuk woord, langzaam haasten. Ja, ja. Ik denk ook trouwens een van de mooiste woorden die zijn uitgevonden in Nederland. Het onthaasten. Onthaasten, ja. Ja, ja. prachtig woord. Ja. ja. ja. ja. Uh, nou, daar gaat stembevrijding misschien ook wel over. Het, het is iedere keer de kunst om te, uh, te kijken van hoe het nu met mij is. Ik hoef niet anders te maken dan het is. Van oké, okay, ik ben zenuwachtig, of oké, okay, ik ben verdrietig, of, uh, of ik ben superblij. Het uh, dat, dat is allemaal goed. En daar, daarbij aansluiten en daar, uh, daar dan stem aan geven. Maar het dan ook niet wegstoppen. Niet wegstoppen. Nee. nee, of kijken of het mag zijn of, of, of dat mag. Want wat we heel vaak doen is dat, dat we, een, uh, we hebben een innerlijke stem die het niet zo. die heel kritieke, kritisch is en die het niet uh, akkoord is met hoe het is. Het moet eigenlijk anders. Hè. Het moet altijd beter of mooier. Of, en, dus dan ben je niet bij hoe het echt met je is. En uh, in stembevrijding heb ik het, het, het zingen of het klankgeven is een prachtige manier om. ...heel concreet daarbij te blijven. En dat hoor ik. En dat hoor jij ook als we zo gaan werken. Ik heb ooit eens een keer een heel kort gedichtje gemaakt. Mm -hmm. Geluk kan ook in een traan zitten. Warm biggelt hij over je wang. Veeg hem niet steels weg, laat hem drogen. Dan blijft het geluk bij je. Mm, mooi. Mooi. Ja, is... Ja. Want dus inderdaad, het gewoon maar laten komen. Ja. En je niet van aantrekken wat er een ander ervan denkt. Nee, nee, ja. nee, dat heb ik vanochtend ook tegen hm. die vrouw gezegd. Van die tranen biggelden over haar wangen. Hm. En ik zei: Je bent welkom, je bent welkom met je tranen. Graag. Hm. Ja, dat dat mag. Wat uh, mij eigenlijk stoort. Uh, is uh, het, de manier van praten tegenwoordig van de jeugd, hm. dat geratel. Hoe komt dat? Heb je enig idee? Is dat de invloed van radio en televisie waarop ook? Mobieltjes, ze elkaar proberen in te halen met, uh, met woorden? Ja, en wat bedoel je dan met ratelen? Nou, van ontzettend vlucht tekst zeggen. Oh. Waardoor het voor, voor mij al vaak niet meer te volgen is. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik, nee, ik heb daar niet zo'n last van, maar ehm... Uh... Ja, want, want ik, ik, ik denk dat, dat dat hoort een beetje gewoon bij een bepaalde leeftijd. Dat is een soort code die je met elkaar hebt. Uh, net als het rappen is ontstaan, dat, dat moest ik eerst heel erg aan wennen. En op een gegeven moment raak ik er wat meer mee vertrouwd. En dan zie je dat dat een bepaalde vorm is die gewoon zijn eigen waarde heeft. En ik denk dat die kinderen, uh, als erop aankomt, uh, ook, ook, ook, uh, ook weer... Uh, ja, bij zichzelf kunnen komen. Maar ja, dat tuurlijk, als, als, als, als je wil leven in een maatschappij uh, of in een samenleving die heel erg honoreert, dat je van het ene naar het andere hopt. En uh, er zijn inderdaad ongelooflijk veel, veel uh, communicatiemiddelen, uh, maar echte communicatie wordt steeds minder. Dat is, dat is ook weer zo'n rare tegenstelling. Van hoe meer mogelijkheden ik heb technisch gezien. Hoe, hè, dus het, het gevaar daarvan is dat het heel oppervlakkig wordt. En, uh, bij, dus ja, bij stembevrijding, uh, wat mij heel erg aanspreekt... is dat, dat ik toch altijd weer uh, verdieping wil in mijn leven. Uh, en, en, en, en, en, uh, stilte. Stilte hoort, hoort bij, uh, bij het leven... Ook weer zo van, van en klank heel veel zingen, maar het, het luisteren is net zo belangrijk. Uh, de toon kan niet zonder de stilte. Hè? Het hoort allemaal bij elkaar. Maar is dat gejaagde niet iets van het westen? Ja. eerste komen de mantra's meer een deel uit uh, India. Ik bedoel, daar is een hele andere uh, ja, ontspannenheid in wezen. Ja. In meer landen, Thailand, ja. Burma... Ja. Dat het, en wij doen hier zo verschrikkelijk uh, ja, gejaagd. Ja, ja, nee, zonder meer. Ik heb het helemaal natuurlijk ook in, maar van, uh, ik heb, uh, ben heel erg geïnspireerd door Eknaat Eswaran. Dat is een uh, Indiaas leraar. Ik ben uh, een aantal keren naar de Blue Mountain Meditation Center in Californië geweest mm. voor retreats. En een van zijn um, punten in het Engels is uh, to slow down, hè, dus onthaasten. Dat mm. heeft hij al jaren <tie> terug uh, geïntroduceerd. En uh, hij vertelde dat toen hij kwam uit uh, India uh, in een uitwisselingsprogramma. Hij was professor Engelse literatuur in de uh, in, uh, in, uh, Indiaanse universiteit. En um, toen ging hij naar Amerika... En in een Fulbright-programma was dat, geloof ik. En toen is hij met de boot gekomen. En toen kwam hij in. Um, een hele reis. En toen kwam hij, ik denk, in New York aan. Mm -hmm. En toen. Zijn eerste indruk was dat er een, dat, dat er een autorace was. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> hij, hij had ja, toch nou, dat tempo van die <laughs> <een> ossenkar? <laughs> ja, vind ik relaxen van India. Uh, ja. Maar hij heeft, echt, uh, hij heeft de Amerikanen ook heel erg geprezen om hun uh, determination. Uh, dus hun vastberadenheid en hun doelgerichtheid. Hè, dus... Dat, hij zag ook de sterke kant van, van, van de westerse uh, samenleving. En het gaat altijd dus om het verenigen van die polariteiten. Ja. Ja, en de, de, de, ja, de, in, de Indiaanse samenleving heeft natuurlijk weer uh, ja. ook inderdaad dat, nou ja, dat, die, die, die rust. Ik weet ja. niet of dat nu nog zo is. Ik zou er graag eens een keer gaan kijken, maar... Ja. Ja, minder. Ik denk in Bombay in Mumbai dan eigenlijk is dat dan hmm. een stuk minder in wezen. Maar het is, het is toch heel anders dan hier, inderdaad. Dan moet je voortdurend bukken tegenwoordig vanwege de bommen. <laughs> een, en Heb je in Ierland ook? Niet, niet voor niks Bombay. <laughs> dat was een eenmalige actie. <laughs> maar inderdaad, er zit een heel groot verschil in. Ja. Het, uh, ja. Ja. Ja. Werkt een goed gebruik van een stem, werkt het ook positief voor jezelf vertrouwen? Ja. ...zonder meer. Uh, ik ervaar het zelf van... Uh, ...ik heb dat altijd al geweten eigenlijk... ...maar... Uh, ...het is heel prettig... ...om bij iemand te zijn... Uh, die, ...die dicht bij zichzelf is... ...die zich niet uh, hoger of groter... ...of wat dan ook uh, moet voordoen... ...die niet een... ...einde een, ander. ...ja... Indruk wil, wil, wil wekken. Hè? Terwijl we dat natuurlijk ook in de deze met, met in de politiek van dat je adviezen krijgt, dit en dat. Nou, mannetjesmakers. Ja, mannetjesmakers. Ja. Maar de, de mensen, zoals die man die hier, hier voor mij zat, ik had meteen een heel prettig gevoel bij ja, zijn stem. Ja, ja, ja. Hè? Dat, is, dat klopt gewoon. Ja. Dat is heel heel heel fijn. Um, maar hoe meer ik mijzelf mag zijn, hoe meer je dat in uh, mijn stem gaat horen. En uh, hoe meer ook dat dus doorwerkt in mijn omgeving. Want dan hoeven we niet meer zo, uh, zo moeilijk te doen. Dat is gewoon prettig. Ik ken heel veel situaties waar dat niet zo is. En dan voel ik me ook niet prettig. Ik, dat, dat pak ik op, van dat mensen een soort spelletje spelen. En dat is voor een keer wel eens leuk. Maar uiteindelijk heel vermoeiend en heel, uh, heel vervelend. Ik heb op jouw website gelezen, er bestaat een Amsterdams stembevrijdingskoor. Ja, ja. Wat is dat? Ja, nou ja, ik had al heel lang die wens om, um, om um, um, um, um, um, um een koor te gaan uh, beginnen. Gewoon dus met wat ik net geschetst heb, uh, f, uh, het plezier van het zingen. Dus um, liederen gaan instuderen en, en, en dat gewoon lekker vlot doen. Allerlei soorten liederen en um, een warming-up met, met, met, met uh, oefeningen vanuit de stembevrijding. Dus wel een beetje die context, maar het gaat vooral om het zingen. En dat ben ik, uh, nou wanneer is het, ik denk nu uh, zeven weken geleden is dat gestart. Ik heb het in Kleine Kring bekendgemaakt binnen mijn eigen uh, uh, deelnemersbestand. En uh, dat, ja, dat is een groot succes. Er zijn... Uh, ik heb er nog geen reclame voor gemaakt en er zijn nu al door gemiddeld 14 mensen. Mannen en vrouwen, dat is ook fantastisch. Want uh, in dit soort groepen zie je altijd uh, vrouwen uh, vertegenwoordigd en een enkele keer een man. Nou, uh, hier komen ook flink wat mannen op af, dus daar ben ik super blij mee. En uh, ja, dat is uh, heel erg fijn. Wat is nou een stembevrijder het verschil met een koor? Want er worden natuurlijk ook mantra's gezongen, wordt ook in Zandvoort gedaan. Het kan ook heel bevrijdend zijn. De emoties ja. kunnen ook langskomen. Ja. Je hebt Thaise methode om uh, met vibraties je emoties naar boven te brengen. Ja. Maar wat is nou het hele verschil met jou als stembevrijder? Nou, ik doe, ik doe vanuit mijn praktijk. Ik heb mijn praktijk uh, de notenboom genoemd. Dus praktijk voor stembevrijding de notenboom Um, in Haarlem, hè? In Haarlem, ja. ja ik, in Haarlem heb ik uh, mijn eigen uh, praktijkruimte en ook een prachtige plek waar ik workshops geef. En, uh, ik woon in een woongroep en we hebben daar een uh, kapel. En in die kapel kan ik uh, ook workshops geven. Dat doe ik ook regelmatig op de woensdagavond. Dan kun je gewoon kennis maken met mijn werk. En... Um, maar zoals gisteravond heb ik in het kerkje van Bennebroek op het uh, provinciaal ziekenhuisterrein uh, Ingeest heet dat tegenwoordig, is ja. een prachtig kerkje, daar geef ik, uh, geef ik ook um, mantra zingen. Ja. Nou, dat, dus dan zijn we alleen met dat zingen bezig, dus dan is er geen verschil. Ik ga uh, volgende week donderdag in Villa Uitzicht in uh, Hillegom, ga ik weer een reeks van vier donderdagochtenden stembevrijding uh, starten. Daar is geen piano, uh, dus dan ga ik gewoon met mensen uh, uh, oefeningen doen, uh, lijfwerk, uh, klank geven. En ik ga mensen uitnodigen om, uh, om te gaan zingen, dus op de manier zoals ik eerder beschreven heb. Dat is iedere keer weer anders, ik volg daar heel erg mijn intuïtie bij. En uh, dat is echt stemfijn. dat ja. is heel anders dan die avond zoals ja, gisteravond. Ja. Dan zingen we op een gegeven moment ook wel eens even een lied, als ik uh, voel dat dat uh, behulpzaam is of als dat nodig is. Maar uh, dan is het dus uh, dan gaat het er echt om om, om, om, om, om, ja, om om naar buiten te brengen. Middels je stem wat er, wat er nu is. En daar stapjes in te zetten. Sommigen die kunnen dat al. Heel, die zijn daar rijp voor en die gaan. Die, die, die en voor iemand anders kan het een enorme stap zijn dat je in de uh, nabijheid van anderen al je mond open doet ja. en een klank laat horen. Dus dat heeft allemaal gewoon zijn eigen. En dat, ik zeg altijd vergelijken, dat, dat is een heilloze weg. Dus, uh, en zo, dat wordt dan ook zo ervaren. Wanneer wordt het therapeutisch? Mensen beginnen, die zijn aarzelend, die vinden het eng. Dat is de eerste keer, ze kennen de groep nog niet. Wanneer is het, is het uiteindelijk therapeutisch? Nou, het, dat vind ik... Um... Ik ben wel van plan om zeg maar, ook uh, groepen te gaan doen waar ik uh, de psychosynthese en, en stembevrijding heel duidelijk samen in het programma aanbied. Dat doe ik nu in feite ook, want, want mijn hele ondergrond is de psychosynthese. En dat is een prachtige basis voor dit werk. En net als een maatschappelijk werk wat ik gedaan heb. En, en, en, um, maar het gaat gewoon om het... Ik ben blij als iemand als, als iemand blij is of, of zich vrij voelt om zich te uiten. En dat kan zijn gewoon van het zingen van een lied. Maar het kan ook zijn van, van ja, wat jij zei, meer die creativiteit laten stromen. En dat heeft per definitie, uh, heb ik ontdekt, een therapeutisch effect. He, dus uh, ik heb eens een keer gelezen op een folder van uh, stembevrijding uh, is geen therapie, maar het werkt, werkt wel therapeutisch. En dat, dat, zo is het eigenlijk. Ja. Dat is het mooie. Van, uh, je hoeft ook zoals vanochtend ook, van dan hebben we niet eens tijd voor om daar allemaal te gaan. Waar, hoe komt het nou, die tranen of waar waar heeft dat mee te maken? Dat is ook helemaal niet belangrijk. Nee. Van, van wat er dan gebeurt is, is, is, is belangrijk. En dan kan het best zijn dat iemand zegt van ja, maar ik wil daar toch, uh, toch met je over ja. doorpraten. En dat kan dan. Ja. Is het Daarna altijd. Nou, de, ja, de, binnen zo'n zo zo twee uur, uh, dan zijn we gewoon met, met die groep hard aan het werk. Dus dan zouden we een afspraak moeten maken of, of ja. Hoe belangrijk is het om naar je eigen stem te luisteren? <tomt> ja, <tomt> heb je daar zelf een antwoord op? Ja, ik wel, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is. Nou, ik vind het zelf heel belangrijk, omdat je dan dus hoort hoe het eruit komt. En je hebt ja. altijd de kans om het te corrigeren. Ja, ja. Ja, ja ook, ook, kijk, ook, ook daarbij gaat het weer om, uh, is dat aanvaarden heel erg belangrijk? Van, van, uh, want soms dan uh, ben ik schor, of, of als ik ga zingen dan komt er een, uh, komt er een ruis mee. Of, of, of, of. En uh, m, bij de stembevrijding gaat het erover van mag dat? Mag dat? Hè? Er zijn heel, heel veel mensen die uh, ook met zingen, die goed kunnen zingen, die nooit en nooit tevreden zijn. En eigenlijk daarom uh, een, een deel van het plezier en van, van alles wat ze in zich hebben, inhouden. Voor zichzelf verpest eigenlijk. Ik moet helaas... Het voor zichzelf verpest eigenlijk. Nou, die een heleboel laten liggen. Ja. ja. De tijd dringt en uh, ik wil u in ieder geval heel hartelijk bedanken dat je gekomen bent. Waar kunnen de mensen zich aanmelden? Welke website heb je? Okay. Welke ja. adres? Ja, nou mijn naam is Jan Hendrik Veenkamp. Dus gewoon Jan Hendrik Veenkamp en dat is ook mijn uh, websiteadres www.janhendrikveenkamp.nl En daar uh, staan al mijn activiteiten op. Okay. Hartelijk bedankt en uh, heel ja. veel succes nog en uh, ja. veel plezier ook. Dankjewel, graag gedaan. <laughs> Dit was het Kunst en Cultuurcafé op vrijdagavond 12 november. Zoals gewoonlijk live vanuit Hotel Hoogland. Naast onze watertoren. Presentatie Tom Hendricks. En Yvonne Roosendaal. En onze Roy Haldeman deed de techniek weer zoals altijd. Grandioos. Dank je wel. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Activisten hebben vannacht vernielingen aangericht aan de studio van een architect in Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor de actie is anoniem opgeëist op de linkse website Media. Volgens de architect is er onder meer NSB op de muur gekalkt, zijn er ruiten ingeslagen en is er een stinkende vloeistof naar binnen gegoten. De architect heeft onder meer de luchtkooien van de detentieboten in Zaandam ontworpen. In die boten zitten vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting. De inlichtingendienst AIVD constateerde vorig jaar dat het verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid toeneemt en steeds verder radicaliseert. Tegenstanders van het vreemdelingenbeleid richten zich onder meer op de bouwers van detentiecentra en uitzendbureaus van bewakingspersoneel. In Rwanda heeft de rechtbank besloten dat oppositieleidster Inga Bire voorlopig vast blijft zitten. In hoger beroep werd haar verzoek tot vrijlating verworpen. De Hutu Politica woonde 16 jaar lang in Nederland en keerde begin dit jaar terug naar Rwanda om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Maar ze kreeg geen toestemming om zich verkiesbaar te stellen. Vorige maand werd ze opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. De partij van Ingabire zou een rebellengroep financieel steunen. De Nederlandse ambassadeur in Rwanda zegt dat hij niets voor de politica kan doen. De nieuwe vreemdelingenwet die op 1 januari zou moeten ingaan wordt uitgesteld. Dat gebeurt vanwege computerproblemen. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Minister Leers laat nu onderzoeken wat de reden is voor de vertraging. Hij wil op korte termijn weten hoe lang het gaat duren voordat de wet alsnog kan worden ingevoerd. Het computersysteem Indigo van de vreemdelingendienst IND kost 80 miljoen euro. Het zou in staat moeten zijn om gegevens van bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, de Arbeidsinspectie en het UWV te koppelen aan de bestanden van de IND. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden van tijd tot tijd regen. Morgen in het noorden en zuidoosten kans op een bui. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.